Mariel Hageman met het NOS Journaal. Tieners die last hebben van hartkloppingen, slaapstoornissen, drukgedrag en maagklachten... moeten voortaan standaard worden gecontroleerd op het gebruik van energiedrankjes. Dat hebben de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en GGD Nederland bij RTL Nieuws gezegd. De organisaties denken dat de klachten worden veroorzaakt door de consumptie van frisdrank... met bijvoorbeeld cafeïne en taurine. De GGD pleitte eerder al voor een verkoopverbod in supermarkten... De frisdrankbranche zegt in een reactie dat energiedrank niet gevaarlijk is, maar dat overdaad schaadt. In de Nigeriaanse hoofdstad Abuja zijn zeker zeven doden gevallen tijdens een bijeenkomst voor werkzoekenden in het Nationale Voetbalstadion. De slachtoffers werden onder de voet gelopen toen de tienduizenden aanwezigen allemaal snel het podium in het midden van het stadion wilden bereiken. In de paniek zijn ook tientallen mensen gewond geraakt.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 De inname van het dorp is de eerste Russische militaire actie in Oekraïne... buiten de Krim, waar Russen sinds twee weken de dienst uitmaken. maken. In de Eredivisie heeft PSV voor de zevende keer op rij gewonnen. In Arnhem werd het 2-1 tegen Vitesse, de nummer twee van de ranglijst. Alle doelpunten vielen voor rust. Voor PSV scoorde Lokadia en Depay voor Vitesse Labiat. Door de zegen stijgt PSV naar de derde plaats op twee punten van Vitesse. Het weer. Vanavond en vannacht soms lichte regen. Morgen gaat vanuit het westen de zon flink schijnen. De wind is matig tot krachtig. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu de Nightwalk.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 Blagging at me, but I ain't trying to hear it to Hot Fingers TV. Thank you. Thank you. Vibes on the world.